Het weer vannacht toenemende bewolking en minima rond 4 graden. Overdag in de loop van de ochtend eerst in het westen. Later ook in de rest van het land regen. En plaatselijk regent het dan flink. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het en Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het. het. het ritme van ZFM. Op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. J'espère que je vois les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine de leur joie pour qu'ils l'entendent.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 Voor u hebben het al vast bezwaard. Steeds maar lief, dat kan geen kwaad.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 Let up now.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 story of love can you hear me came back only yesterday moving farther away won't you hear me Mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankwoord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, daar ben ik.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 Zo ver maar juist bij was. En dat ik dan Jim uit Ardels was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij was. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Wat gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was. Bye. every line I'll need a volunteer how about you with the eyes come on out to the front stay right here and don't be shy i have you time traveling have your mind babbling people trying to inherit the skills so they asking it even david blaine had to go and take some classes and i see mind freak like what's up man what's happening so come on come on and see the show tonight Turns into gold yeah.